Annette Schut met het NOS-journaal. Iran heeft gereageerd op het voorstel van Pakistan... voor een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Iraanse eisen op papier staan... maar de details worden pas later bekend. Wel zijn woordvoerder dat onderhandelingen alleen kunnen... zonder ultimatums of dreigementen. President Trump dreigt met zware aanvallen op infrastructuur... als er niet snel een bestand is. De eisen zijn volgens Iran doorgegeven aan de opstellers van het voorstel. In het Park in Utrecht is bij een speurtocht naar paaseieren een gaspistool gevonden. Het werd gevonden door een volwassene die na de vondst ook met het wapen op de grond heeft geschoten, schrijft RTV Utrecht. De man was in de veronderstelling dat het wapen niet echt was. In een gaspistool zitten geen patronen, maar bij het schieten klinkt wel een harde knal. De deelnemer mocht nadat hij de politie te woord had gestaan verder met het zoeken naar eieren. Bij een lawine in Noorwegen zijn vanochtend twee mensen omgekomen. Twee andere raakten gewond. Het gebeurde in het Hemsedal ten noordoosten van de stad Bergen. Daar was een grote groep mensen in het skigebied. Vier daarvan werden meegesleurd door de lawine. Ze werden na een uur gewond gevonden. Twee van hen overleden alsnog. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel doet komende zondag toch niet mee aan Parijs-Roubaix. Hij hield die mogelijkheid open na de rit van gisteren in de Ronde van Vlaanderen. Daar werd hij derde. Maar na overleg met zijn ploeg zit hij af van zijn debuut in de Kasseie Klassieker. Evenepoel gaat verder met zijn oorspronkelijke plan. Hij start in de Amstel Gold Race en in Luiken-Bastenaken-Luik. Het weer. Zonnig, vooral aan de kust... In het binnenland wat kleine stapelwolken. In het zuiden is het zo'n 14 graden. In het noorden 10. Morgen begint fris. Later dan veel zon. Maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen noemenswaardige vertragingen. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.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 not a game for me. It's what I believe. In love. Perfect love. Show me the love. Yeah, yeah, yeah. What's up, shorty? Yeah. Yo, tell me, can you feel me? Show me love, baby. Cause you holding back your feelings.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 Oké, hey, nu beginnen we met een uh, geweldige uh, plaat, uh, The Perfect uh, Love van uh, Latricia McNeil. Je bent wel aan het zwingen vandaag, Lekker, hè? He, lekker bezig. Dan, ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, het zonnetje schijnt uh, hier in Zandvoort. Ja. De paasdagen komen eraan, uh, Dolly. Oh, er, we staat, hebben al, er staat een paasei voor mijn neus. Ik heb al een goede vrijdag gehad. En oh. uh, misschien ook een goede zondag. Je weet het maar nooit. Nee, inderdaad. Dus uh, ja, dus, uh, er kan voor alles <laughs> gebeuren natuurlijk, hè. Zullen we ja, zeggen. stiekemert. Ja, ja. Stiekemert. Dus Er gaat heel wat gebeuren volgens mij. Nou, nou je maar, weet het niet. We zien het zondagavond allemaal wel wat er met jou gebeurt. Dus zeker weten. Ja. Nou, wat gebeurt er met ons nu? Uh, nu? Ja, nou ja, laten we, laten we beginnen met een heel kort berichtje wat ik voorbij zag komen, want uh, je kunt je afvragen, question, om met BLC te spreken, hoe ziet de verkeersveiligheid eruit door de ogen van kinderen? En Lars Carré vond dat wel een interessant onderwerp. Dus de kindercommissie die fietste de afgelopen week langs verschillende plekken in Zandvoort. Die zij zelf als onveilig ervaren. En ze vertelden dat wat zij lastig vinden in het verkeer van donkere fietspaden tot drukte in rond de scholen. Nou, Wethouder uh, Lars Carré uh, en beleidsadviseur Omar die zijn mee gaan fietsen om te luisteren naar hun ervaringen. En de input van de kinderen wordt meegenomen in het mobiliteitsplan. Oké. Okay. Ik vond het zo'n leuk berichtje. Ja, ik zag Lars al achterop de bagagedrager zitten, zeg maar, bij de kinderen. Hij wel. Hij wel. Ja, dat had nee, toch ook dat, gekund, of ja, niet? Ja, dat doet hij toch niet. Gek. Nee, joh. Nee, nee, nee, nee, mijn kinderen. Nee, in ieder geval goed dat Lars daar ook ogen voor heeft. Ja. Want dan kan je dat soort situaties op een gegeven moment ook goed gaan oplossen. Eh, uh, Ja. Ja, dat zeker. is belangrijk. Ja, dus ja, ja, ja, zo is het. Goeie actie het. van Lars hier in Zandvoort. Absoluut. Lekkere muziek onderweg, Jocelyn Brown. Take it off my horse. And I can't let you go. You are the one who. You are the one who makes Dolly, lekker wilde blijven swingen... draaide ik deze Jocelyn Brown in Somebody's Sky. Volgens mij... Uh... Ja, maar ik krijg wel pijn in mijn heupen van dat dansendelend. Ja, ja. De, de samba kunnen we een ook zo meteen. Straks even rustiger. Nemen. Even rust aan de kust. <laughs> ja. ja, heel goed. Dolly, uh, ja, er is alweer het een en ander gebeurd. 18 maart... Hebben ja, we hebben de, ja, de verkiezingen gehad, verkiezingen. de borden staan er nog uh, in het dorp. Ja, ja, Maar uh, ja, de herinneren. raad is inmiddels al helemaal geïnstalleerd. Ondanks uh, dat de borden nog uh, niet weg uh, zijn. Nee, even een uh, ja, blijkbaar ter herinnering aan. Uh, misschien gaat het pas weg als uh, de volgende verkiezingen. Uh, bij de komen. eerste vergadering. Ja, of oh. de volgende verkiezingen. <laughs> zal het zal toch niet zijn dat ze er geen vertrouwen in hebben? Hè? Nee. Nee. Nee, maar uh, afgelopen woensdag is de nieuwe raad geïnstalleerd. En dat is natuurlijk uh, heel spannend. En uh, burgemeester Molenburg die refereerde in zijn toespraak aan de uitdagingen... waar de nieuwe gemeenteraad voor staat. En hij heeft gezegd dat er grote opgaven liggen voor Zandvoort. En die vragen voor een, om een gedegen debat en besluitvorming... En uh, dat uh, uh, bij de mensen die nu uh, in die raad zitten. de bijzondere taak ligt om de mooie gemeente te besturen. en namens de inwoners te zorgen. dat er op een goede en evenwichtige manier. politieke besluiten worden genomen. En uh, ja, de kiezers. die hebben hen een bijzondere verantwoordelijkheid in handen gegeven. En ik heb het idee dat de mensen zich daar heel wel bewust van zijn. die nu in de raad komen. Um, de nieuwe mensen in de raad, die, die raad bestaat uit 17 leden. De nieuwe mensen in de raad zijn uh, Bram Berg voor Jong Zandvoort. Uh, ook Remy Driehuizen. Uh, Sandra Lisseberg voor Oudere Partij Zandvoort. Roeland van Kaspel van de VVD. Ja, die was vanmorgen het gast trouwens bij uh, oh, Goedemorgen leuk. Zandvoort. Oh, leuk. Roel van Gaspol, geweldig. Oké, okay, okay, ja. Uh, Peter Kramer van PVV. Raoul Aldersebaas, ook PVV. En Rob de Graaf, die uh, gaat de raad in voor D66. En die kennen we ook ergens van uh, Dolly. Die kennen wij wel, ja, zeker. Nou. Ja, zeker weten, Rob. Ja, want hij, is nog altijd, uh, hij is nog altijd betrokken bij uh, ZFM. Ja, bestuurder. Uh, ja, ja. Uh, en dan hebben we de, uh, uh, uh, uh, uh, natuurlijk de raadsleden die hun raadslidmaatschap hebben voortgezet. En dat zijn dan Marloes Paapjong Zandvoort, Belinda Geuransson, uh, Oudere Partij Zandvoort... Patrick Berg, Oudere Partij Zandvoort, Siska Nederlof, VVD, Sven Drobbel, VVD... Kevin Stefan, uh, CDA, Ralf Enstra, CDA... Karim El Kabali, GroenLinks, PvdA. Maike Koper, GroenLinks, PvdA. En Mirko Gerrits uh, van Zee. Nou, dat zijn de 17 mensen uh, die de komende tijd uh, rond de tafel zitten. Nou, dat gaat een, helemaal uh, goed komen: in een rondje ja. hè, met een uh, kopje koffie. En uh, ja, ik heb er ook alle vertrouwen in uh, dat, uh, dat ze zich zullen focussen op samenwerking. Uh, niet tegen strijd oplaten laten lopen... en proberen problemen zo snel mogelijk op te lossen. En uh, als uh, eerste wordt gekeken naar uh, Jong Zandvoort... met uh, de oudere partij en de VVD, begreep ik? Uh, uh, ja, dat is het meest voor de hand liggende. Uh, want de dan drie grote, negen, hè, Ja, maar. die hebben dan negen zetels. Daar zou natuurlijk nog een partij bij kunnen komen. Dat, maar er wordt een informateur aangesteld... En uh, die gaat even uh, rondkijken um, wat, de, wat de beste optie is. Oké. Okay. Ja. En het zou kunnen zijn dat uh, Dolly Tempierik dan uh, erbij moet komen. Of uh, dat, uh, dat niet? Nee, hij nee, deed nee. waarbij. Nou ja, gewoon uh, alsnog uh, als schaduwraadslid. Uh, of uh, iets anders. Schaduw? Ik weet niet eens wat het is, maar... Oh, ja. <laughs> <laughs> commissielid kan je ook nog worden, hè? Commissielid. Ja, commissielid zou ook kunnen... Ja. Uh, ja, maar ik, ik weet je, Rob, ik, ik, ik vind het allemaal best, hoor, Maar ik weet er allemaal te weinig van. Ik weet helemaal niet wat je, wat je dan moet doen en wat je moet kunnen. Ik moet nodig eens een keertje een kleine cursus gaan volgen. Want ja, het, het, het meeste wat ik te maken heb gehad met politiek... dat is hier geweest tijdens die uitzendingen... waarvoor ik dan s'avonds in de studio moest zitten. Oh ja. Want dan moest dat nog uh, vanuit de studio hier doorgezet worden. Dus en uh, vond ik het wel mooi, hoor, dat... Uh, dat, dat uh... Al die discussies. Ja, het is wel um, leuk hoor om uh, dat uh, ja, mee te maken ja, en zo. Ja, ja. Maar, maar ik, ik, ik vind, nogmaals, ik moet ook dan een beetje training krijgen in praten. Want je ziet het, vaak zit ik te praten. En dan ben ik onderweg de draad kwijt. Dan weet ik niet meer wat ik wou zeggen, weet je wel. Dus dat, dat moet je in de raad helemaal niet doen. Ja, ik denk al wat ligt er hier op de grond. Maar <lacht> de, dat zijn al die draden van jou. Uh. Ik snap hem, Dolly. Nou, zullen we nog een berichtje doen? Iets nee, ik blijf anders? gewoon lekker op de achtergrond meewerken, ja, werken. Okay, als je het niet nou, dat is goed. Ja, Ik zit wel in de fractie, dus ik heb genoeg ah, werk. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Uh, nog een berichtje? Ja? Uh, doen we even een kleintje, denk ik. Want het, het, maar wel een hele, hele belangrijke. Want na 27 jaar houdt dus echt die kinderkunstlijn op. Hè? En wat hebben die kinderen mooie momenten meegemaakt met Marianne Rebel, Helianse en haar team. Maar op vrijdag 10 april om 12 uur wordt in Theater de Kroeg de nieuwe editie van de kinderkunstlijn. Zandvoort feestelijk geopend. En uh, het is een hele bijzondere editie... want het is echt de aller, allerlaatste kinderkunstlijn. Jee. Ja, Marianne Rebel en Hilly Jansen... de initiatiefnemers van het Eerste Uur... die stoppen er na 27 jaar mee. En dit laatste jaar lieten de kinderen zich inspireren... door het jubileumthema Zandvoort 2000 jaar badplaats... of 200, sorry... En ze hebben hele mooie borrelplankjes gemaakt. Nou, dat, dat komt mooi uit hè, als je iets gaat vieren, een lekker borrelplankje. De organisatie nodigt alle zandwoortes van harte uit om bij de opening aanwezig te zijn. En juist omdat dit de laatste kinderkunstlijn opening is, belooft het een heel bijzonder moment te worden. Mocht u meer informatie willen hebben, dat kan via www.kinderkunstlijn.nl Oh jee. Ja, ik ben er een beetje stil van dat het uh, daadwerkelijk echt gaat ja. uh, stoppen. Ja. Want ze hadden de hoop dat uh, iemand het uh, nog op zou, zou doorzetten en op zou pakken. Maar uh, nu is het echt uh, punt uit. Ja, ja het, het is ook... Je moet dan ook wel van goede huizen komen. Wil je, Wil je al iets? die taken die Marianne uitvoerde ja. overnemen? De, nou, ja, dat, dat, die gastlessen die... die ze altijd gaf op die scholen... In, aan die kinderen kunstgeschiedenis en, en alle vo vormen van kunst. En hoe die vrouw met die kinderen omging. Ja. Ik heb gezien dat, dat al die kinderen toen bij elkaar kwamen in de kerk. Die hadden meegedaan. Nou, dat was met een bups, hoor. <lacht> en dan gaat ze staan en ze kijkt. En dan gaan die vingers. Eén, twee, drie. Ze zegt niks. Eén, twee, drie. Boom, stil. Wow. Dan denk ik, Jezus Marianne, hoe doe je dit? Hoe doe je dit, hè? Het, het, en ze blijven maar lachen tegen ze en ze blijven maar leuk tegen ze. En uh, dan denk ik: hoe dan? Weet je, uh, die vrouwen die, is zo charismatisch. Net als, net als Hilly, overigens. Maar ja, uh, Marianne deed natuurlijk al die lessen op die scholen. Ja. En, ja, dan al die kinderen begeleiden en ze alles leren. En, want dat, dat viel mij ook altijd op. Um, ik, ik vind schilderen vrij, vrij moeilijk. Um, je moet echt goed begeleid worden als je het nog nooit geschilderd hebt. En ik vond gewoon, als je ziet wat die kinderen afleveren aan het, aan het eind van zo'n zo jaar, zo'n periode. Ik sta daar elke keer weer versteld van. Ja, en het leek ook, ook wat, wel, ja, ja. wat verklappen daarover. Want nou? dat had ik dus ook. Ja. We hebben natuurlijk jaren als radio, zijn we er ook echt heel, heel nauw bij betrokken geweest. Ja. Hebben we ook die kinderen in de uitzending gehad en dergelijke. En ik weet nog op het uh, Gasthuisplein, uh, Hoek, uh, Kruisstraat... dat we al, die, uh, kunst, nou, al die kunstwerken, in ieder geval een aantal ja. van die schilderijen... In de voor, voor, de, voor, de voor de ramen hadden staan. Ja. En uh, ja, die, die stonden daar dan, uh, naar mijn gevoel, maanden... Maar ik baalde echt dat ze op een gegeven moment opgehaald uh, werden. Ja, dat vond ja. ik gewoon zonde. Ja. Want het waren hele mooie werkjes. Ja, er, zaten, er zitten altijd hele mooie dingen tussen. Maar ik, ik vind wel dat naarmate de jaren verstreken... het leek wel alsof die kinderen veel meer oppakken... en dat het steeds weer mooier werd. Ja. Op een of andere manier heb jij dat ook niet. Zeker. is steeds volwassener. Zeker. En op een gegeven moment zijn ze ook verkocht uh, geweest. Ja, uh, ja, ja levert dat behoorlijke bedragen op, hoor, die kunstwerken. Ja, dus, uh... ja ik heb dat uh, schilderijtje van Lea destijds ook gekocht. Die ja. staat nog, ook nog steeds voor het raam. Nou, dat bedoel ik. Ja, Hoe mooi nee, is maar, dat? Ja, geweldig. En, en je moet ook niet vergeten... Hè, dat uh, kinderen die kunnen pas goed over iets oordelen... wat ze met hun toekomst willen, als ze ervan geproefd hebben. En het is natuurlijk zo verschrikkelijk belangrijk... dat kinderen te maken krijgen in hun jeugd met, met kunstuitingen... Het zij met, met schilderen, het zij met mosaïeken, met um, theater, met zingen, met uh, muziekinstrumenten. Dat, dat kan zo doorslaggevend zijn voor de keuze die je later in je leven gaat maken... van wat je met je leven wil doen. Als je het nooit meegemaakt hebt, dan weet je ook niet dat het bestaat eigenlijk. Want ieder kind wil dan maar een politieagent of een brandweerman worden. Hè? Of een verpleegster of stewardess. Maar er is natuurlijk veel meer... En, en dat is het mooie van uh, de kinderen kennis laten maken met dingen die daar buiten liggen. Dat, dat is geweldig. Ja, mooi. Ja, jammer dus dat dat uh, stopt. Ja. Maar je weet het nooit. hè? Ik zeg uh, van ja, uh, misschien wordt het wel weer een keer opgepakt. Heb je met meerdere ja, dingen gehad? Ja, of in gehad? een andere vorm. Of andere of vorm, al, ja. ja. ja. Nou. Dus nou ja, alle medewerkers hebben heel veel mensen aan meegewerkt, hè? bijvoorbeeld. Zeker. Uh, Rob Bossink was ook een, een partij uh, of een partijpersoon ja, ja, die daar die, uh, bij betrokken was. Zeker, ja. En Emmy uh, uh, Stobbelaar, Ada Fink, uh, Diana Wanders. Uh, en voorheen, want zij is ook eens Trees Huisman... heeft natuurlijk ook jaren, tot op een zeer hoge leeftijd, altijd meegedraaid. Ja. En uh, uh, hoe, hoe, hoe heet hij ook weer? Jan Kool, die zorgde altijd voor het hout en alles, hè? Zeker. Ja, ja. Dus, dus het was wel een, een heel goed team wat zich uh, daar jaren voor ingezet heeft. En we mogen ze natuurlijk verschrikkelijk dankbaar zijn... dat ze dit voor de kinderen gedaan hebben. Zeker weten He? en nog even lekker genieten van deze 27e keer. Yes. Zo is het. Dankjewel, je voor dit uh, toch wel mooi verhaal. Ondanks dat het een beetje treurig is. Is het toch wel weer mooi... omdat we ook uh, de geschiedenis even in het uh, kort een beetje doorgenomen hebben... van de kinderkunstlijn. Ja. Lekkere muziek uh, ook op deze zaterdagmiddag bij ZFM. Hier is Fleetwood Mac, de single Everywhere. I wanna be with you every Bye. Blokje, hè? Fleetwood Mac en uh, FUR en achteraan uh, Carly Simon en Coming Around ja. Again. Now. Heerlijk, weer even zo'n rustig nummertje. Zo hè, we zijn even weer zitten. allemaal bijgekomen. Ja. <laughs> we hebben even wat ja, deel Eerst uh, dat grote kruis uh, dragen en uh, ja, de, daar zijn we nu ook uh, zeg maar mee klaar. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dus uh, nee, we gaan de evenementen doen uh, Dolly, want uh, er gebeurt wel wat. Net als vorige week, Goeiedag, net zo druk nou. als vorige week. Wat een weekend hadden we. Was met, dat uh, toen ook, ja. Ja. Ik weet het M niet. Ik heb alleen maar thuis gezegd. Oh, de daar die... Uh, en, uh, ja, maar dat was zo slecht weer, joh, die ja. zondag. Wat zonde. Zonde, zonde. Jammer. Zaterdag ja. viel nog mee, toch? Ja, ja, zaterdag ging het nog wel. Maar die, die zondag, dat was echt uh, echt jammer. Geet uh, ja, ja, nou ja, er, er gebeurt uh, van alles, van alles. Luister. Uh, want uh, aanstaande vrijdag en zaterdag... dan zijn er in de krocht weer voorstellingen van toneelgroep Wim Hildering... Alleen, ja, de, de, de, voor de voorstelling van zaterdagmiddag zijn er nog plaatsen vrij. De rest is uitverkocht. Um, ze spelen het stuk Hotel Helman. En dat is een eigentijdse vrolijke en absurde ode aan faulty Towers. En hij zit vol intriges en verrassingen. Nou ja, dat kan Jan Hildering wel weer overlaten. En uh, Jan hilco Dietz die speelt de hoofdrol daarin. Dus, ja, uh, ja, dat, dat nou, doet hij ook al jaren heel goed, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, dat dus. Uh, ja, voor kaartjes uh, kun je terecht bij Krocht. Uh, theater, dan NL. zondag... Uh, ja, de, snappen de mensen toch wel, toch? Punt nl. Nou, zondag 12 april... dan uh, staat Theater De Krocht weer in het teken van de trombone. Want het kwartet Michel Tuinman die presenteert het programma Celebrating the Trombone. En dat wordt een swingend middagconcert waarin aanstormend talent en gevestigde jazznamen samenkomen. Zoals, daar is um, Edwin Corsilius op contrabas, Frits Landersbergen op drums en op de piano. Dat is dan het aanstormend talent Jochem Braat. Dus een middag vol swing, klasse, jazz op hoog niveau. Ik, volgens mij, ik heb gecheckt, maar er stond niet dat het uitverkocht is. Dus ik neem aan dat er nog kaartjes zijn. Uh, het theater dat opent uh, dan zondag 12 april om 1 uur. De zaal gaat open om 2 uur. Uh, het concert begint om half drie. En de entree bedraagt 15 euro. En reserveren kan uitsluitend via www.jessinsandvoort.nl. Dank u. Oké. Okay. 3 april tot en met 6 april in het Zandvoortsmuseum... de tentoonstelling Wederopbouw Zandvoort... die laat de architectonische gedaantewisseling zien van Zandvoort... na de Tweede Wereldoorlog. En ja, die Tweede, Wereld heeft, die Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk een hele grote impact... op het karakter van het dorp gehad... Ten behoeve van de aanleg van de zogenaamde Atlantikwal... werd een groot deel van Zandvoort met de grond gelijkgemaakt. En die wederopbouwperiode daarna werd aangegrepen... om een nieuw Zandvoort te ontwikkelen... waarbij de focus werd gelegd op het strandtoerisme en de recreatie. Nou, de wederopbouw Zandvoort is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten, maquettes... En het is een deel van de tentoonstelling Panorama Zandvoort... die eerder te zien was in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Uh, entree kost 11,50. Dan hebben we 6 april. Uh, dat is volgens mij tweede paasdag, hè? Maandag? Mm, ja. ja, hè? ja. Uh, vanaf 9 uur ochtends een gezellige cadeaumarkt op het Badhuisplein en de Boulevard. De cadeaumarkt in Zandvoort biedt een heerlijke mix van leuke spullen... Ja, er zijn ongeveer 30 kramen en er wordt natuurlijk ook in de innerlijke mens gedacht. Dus er worden churros verkocht. Dan is er ook op 6 april een hele leuke vogelexcursie in de Kennemerduinen. Uh, <tosses> daar kan je nog net de laatste wintergasten tegen gaan komen, die de gevleugelde dan. En misschien zelfs wel de eerste blauwborst. De excursie start bij Parnassia en duurt van 8 tot half 11. En de route is afwisselend, maar soms een beetje nat door de hoge waterstand. Dus waterdichte schoenen of laarzen zijn handig. Deelnemers dienen minimaal 12 jaar oud te zijn. En niet vergeten een verrekijker mee te nemen. Uh, <clears throat> Dan is er ook weer een pop-up expositie in het Oude Raadhuis in samenwerking met Zandvoort Art Rotary en gemeente Zandvoort... tot en met 26 april vrijdags open van 2 tot 5... en ook uh, en zaterdags en zondags van 12 tot 5... en tweede paasdag uh, van 2 tot 5. De entree is gratis en de kunstenaars die daar exposeren... zijn Iris Planting en Donna Corbani. Je kunt ook gaan leren smoothies maken met wilde kruiden. Oh, lekker. Ja, ja, dat is 7 april bij Landgoed Duin en Kruidberg. Ja, Dat is natuurlijk al sowieso een plek waar je even kunt ontspannen. En je gaat dan wandelen en dan leer je meer over de planten om je heen... van herborist Corina Busman. En die gaat je laten zien hoe je planten kunt gebruiken... om je lichaam te helpen. Proeven en zelf aan de slag ga je... Je gaat dus ruiken proeven en voelen in de natuur. Corina laat je op verschillende manieren ervaren hoe de planten werken... en het doel is om je gezonder te voelen. En na de wandeling maak je zelf een smoothie met wilde kruiden... en zo kun je dus de kracht van de natuur ontdekken. 7 april, om half vijf start dat volgens mij. En prijzen zitten tussen de 18,20 euro en 26 euro. Maar hoe dat nou precies zit, weet ik niet... Dus uh, ik zou zeggen: kijk even op de site van Duin en Kruidberg. Leeftijd gebonden? Uh, ik heb geen idee. Nee. Zou zomaar kunnen Man, vrouw, kind? Ja, ja, geen idee. Moet je nog, uh, ben je traditioneel of, of uh, geloof je er wel in? Dan scheelt het misschien ook met tijd die ze erin moeten steken. Nou, nog een laatste heb ik als het ja, kort nou is: goed. Uh, 6 april ook weer salsa-motion bij Mango's Beach Bar aan het strand. En uh, ja, mensen gaan dan salsa dansen. Dat is perfect zowel voor beginners als voor ervaren dansers. Jong en oud. Er is een aparte bar aanwezig voor alle salsa dansers. En um, onder begeleiding van Salsa Motion is er een DJ aanwezig. En er is zelfs een mogelijkheid voor een kleine salsa les. Ah, leuk. begint om half acht. maar. mooi. Zeker weten. Nou, dat was het. En wij gaan zo dadelijk ook weer naar het strand. Even een paar strandpaviljoens naar voren dan als je van de mango's afkomt. En dan kom je bij nummer 9 uit, de haven van Zandvoort. En wat daarmee gebeurt, dat hoor je zo dadelijk naar dit plaatje. Ik denk dat de meeste uh, van jullie het wel uh, met mij eens is... dat dit uh, toch wel uh, eigenlijk de beste... of misschien wel een van de beste plaatsen van de politie is. Of niet? Nou, ik, ik vind eerlijk gezegd alles van de politie ja, mooi. Nou, <lacht> nou ja, daar heb jij ook weer een punt. Uh, dat de keuze <lacht> is, uh, is, het, is ja. niet zo te maken natuurlijk. Uh, maar ja, nee, ik vind als je nou echt uh, uh, moet uh, kiezen met het mes op je keul... Uh, nou ja, nee, maar... Het, het, het, het, het, Nee, ik, ik zou niet kunnen kiezen. Oké, okay, nou, nee. dan, dan Nee, het dan zijn uit. allemaal goede ja, nummers. Nou ja, misschien ja. draaien we er zometeen nog wel eentje. Je weet het niet. Nee, nee, nee we kent het Nee, niet. ja, zo is het. Ja. We gaan uh, even naar het strand, Dolly. Want uh, oh, ja. maandenlang heeft het uh, leeggestaan natuurlijk. Haven van Zandvoort, een jaar rond uh, paviljoen, Maar het ging niet goed. En uh, de eigenaar uh, moest helaas uh, faillissement aanvragen. Het zijn altijd uh, treurige dingen... En helemaal op zo'n AA-locatie hier in Zandvoort. Ja. Zo'n mooi gebouw waar je heel veel dingen mee uh, kon doen. Toen hebben we op een gegeven moment drie uh, mensen... die al heel bekend zijn op het strand, hebben gekozen... om dat samen met z'n drie terwijl ze ook al een andere uh, strandpavioen hebben... om daar uh, werk van te maken en de haven over te nemen. Vanmorgen waren twee van de heren aanwezig bij Ben Sonneveld. En uh, Ben sprak met ze over uh, de toekomst voor de haven... Um, Wim Brugman van Ayuma, Job Niesten van Havana en Tim van S van de Safari Club gaan samen de uh, haven van Zandvoort exporteren. Hoe zijn jullie met z'n drieën bij elkaar gekomen? Ja, Wim. Um, nou, Wim belde mij uh, uh, vorig jaar, wat was het? Vorig jaar september belde Wim yeah. me op. En uh, die had gehoord via, via Maarten Keisler dat ik terug zou komen naar Zandvoort vanuit uh, Mallorca. Dus die benaderde mij en die zei van, joh, um, zou jij uh, oog hebben om nieuw leven in de haven te blazen? Laat Vorig ik... jaar al? Ja. Het ging iets anders, maar in ieder geval in, in, in die strekking. En um, nou, toen zei ik eigenlijk tegen best wel snel van, nou joh, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Want uh, vijf jaar geleden heb ik uh, de Safari Lodge, was het uh, toen en daarvoor was de Forest club mm -hmm. uh, afgesloten. En um, uh, daar weet ik niet, daar moet ik, daar moet ik over nadenken. En uh, zodoende zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En, uh, nou. Toen kwam Job ja, ja, Job, die, uh, Job werkt met ons. Dus uh, Wij zijn zeg maar de exploitanten. Uh, maar Job is ook een jongen die natuurlijk heel lang op strand gewerkt heeft. En uh, van de hoed en de rand weet. Dus uh, het is gezellig en leuk. En goed goed, dat, goed dat, team. Die, dat hij erbij is, ja zeker. Ja. Hey, hoe, uh, hoe trof je dat aan toen je daar binnenkwam? Um. Ik, ik heb in ieder geval heel veel berg zand gezien. Maar. Nou ja, het was natuurlijk het was niet best, zeg maar. Um, we hebben echt wel wat, uh, wat moeten uithalen... Om het, om het weer een klein beetje op te kalavateren. En uh, ja, dat, dat zijn we eigenlijk al, al, al dik anderhalve maand mee bezig. Met, met scheppen en uh, daken en vloeren. En, uh, we hopen alle achterstallig onderaan, dus... Ja, dat wel. Maar het, is natuurlijk ook, het idee is natuurlijk ook dat uiteindelijk de haven opgaat in de hele ontwikkeling van het hotel. Ja, daar wil, kom ik straks op terug. Oh. Um, eerst wil ik nog terug naar het begin. Want ik heb in uh, Haamsdag allerlei stukken gelezen over constructies van uh, investeringsmaatschappijen. En, en van de ene uh, etage naar de andere etage. Uiteindelijk oh. komt het met 3GT uh, tot stand. Dat is nu degene die eigenaar is van de haven. Ja, dat klopt. Dat is degene aan wie wij huur gaan betalen. En die gaat ook het hotel uh, ja. bouwen. Oké, okay, jullie huren het. Nou, dat is duidelijk. Um, ik heb ook gezien, gelezen, jullie wilden het twee jaar doen. Uh, de wethouder die heeft onlangs verteld dat in 2028 een beetje begonnen wordt met het hotel. Maar dan zijn we zijn wel twee jaar verder. Ja, dat is niet aan ons. We, we hebben nu een, een, een afspraak gemaakt voor, voor twee jaar. Mm -hmm. En als dat verlengd kan worden of op een andere manier door kan... dan, dan gaan we daar ook zelf ook over nadenken. Kijk, we zijn natuurlijk op strand... we zijn gestopt op strand, niet om nog een keertje nog weer tien jaar verder te gaan. Nee. De, dit was een, is een avontuur. Dat gaan we aan, dat vinden we ook leuk. Maar um, ja, we gaan wel even kijken hoe het loopt. Ja, nou, dit is ook wel interessant omdat... Uh... In de plannen die gepresenteerd zijn voor de boulevard... staat een prachtig uh, paviljoen. En dat zou dan uh, die kant op moeten gaan. Maar dat gaan jullie niet exporteren? Voor ons nog niet. Nee. Het <laughs> nee, nee. Nee, dat dat is in echt wel, een, uh, een, een ding voor twee jaar, zeg maar. Voor ons wel, ja. ja. Oké. Okay. Um, de stuk grond ernaast hoort ook bij dat uh, complex... Ja. Uh, dat is helemaal leeg. Gaat, gaat daar wat komen? Ja, daar hebben we een plan voor gemaakt. Dat hebben we samen met Kees Dreisma. Uh, om daar iets, iets te gaan doen. En dat ligt nu bij de Omgevingsdienst. Dus we wachten nu op de, Dat er op gereageerd wordt. Kees Dreisma is architect. Is hij ook architect voor het bovengedeelte? Volgens mij wel. Ja? Nou, hij zit in meer zandvoortse projecten, dus wat dat betreft is het wel, uh, uh, wel handig om, om hem erbij te hebben. En, uh, hij ontwerpt wat, maar dat wordt dan wel een, een afbreekbare tent. Ja, correct. Dus het moet echt wel uh, seizoensgebonden zijn. De haven ja. die blijft staan. Dus die blijft uh, gewoon uh, 365 jaar, dagen blijft die staan. Uh, nou, we hebben daar een leuk idee voor. En dat, dat ligt nu bij de, de omgevingsdienst. En ik, ik verwacht één deze weken gewoon een, een, een besluit daarover. Of in ieder geval er zullen nog dingen aangepast moeten worden. Maar dan doen we dat en dan gaan we dat ding opbouwen. We nou, ben ik benieuwd. Ja. Ja, jullie zelf ook gezien. Maar je hebt natuurlijk wel het idee en het plan, heb je al gezien. Ja, nou, trouwens hebben we zelf gemaakt met, met Kees. Ja. Kan je dat met z'n met drie aan? Twee tenten? Vast wel. Ook personeel? Of neem je personeel mee? Ja, de constructie daar zal iets anders worden. Dat we gewoon mensen ook die gewoon zelfvervilling laten doen. Dus mensen die, ondernemers die, die het zelf gaan draaien ook. Mm -hmm. dat, nou, daar hebben we wel een idee over. Nou, ik vraag dit omdat ik overal zie en ook bij strandpaviljoenhouders gigantische tekort aan personeel dus er moet echt wel ergens moet dat er toch vandaan komen ja maar het is heel leuk om bij ons te werken <lacht> dus, dus dat gaat goed komen nou ik ben niet van, niet van plan te gaan werken dus ik kom niet hier. Ja, bij, nee, deze doen we <lacht> bij deze nog <lacht> ja. een oproep bij ja. deze nog een oproep en bij wie kan je je melden met Tim met Tim van S. Ja. Uh, goed dit is uh, komende, uh, al een beetje als afsluiting. Wanneer denken jullie open te gaan? Deze maand. Sowieso. Ja, deze maand gaan we... Deze maand sowieso, maar we durven nog niet een datum te zeggen. Dus er moet nog een heleboel gebeuren? Er moet nog wel wat gebeuren, ja. ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel de plezier met het opruimen, schuren, vegen en uh, noem het maar op. Schilderen nog? Ook ja. nog? Zeker. Dat ook nog gedaan worden, ja. Oké, okay, en bedankt voor het komen. Dank je voor het interview. Okay. En, uh, het gaat leuk worden, geloof ons. We komen zeker kijken. Dankjewel. Misschien komen we een keer op locatie uitzenden met jullie. Dat kan ook, zeker. En we ja. vroeg gedaan, vanuit de haven. Dus het is best leuk om, uh, om dat weer te doen. Ja. Houden we vast. Prima. Dank Als je wel. Je wel okay, Zo, ja, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, de, de herstart van uh, het wapen van Zandvoort. Nee, <laughs> de haven van Zandvoort. En uh, ja, op het strand, eind van de maand zijn ze sowieso open. Dat uh, vertelde de heren vanmorgen. En daar gaan we dan ook vanuit dat het uh, helemaal goed uh, gaat komen. We wensen ze uiteraard uh, heel veel uh, plezier bij het uh, opstarten van uh, de haven. En uh, dat we binnenkort weer uh, 365 dagen per jaar daar uh, kunnen gaan genieten. Marco is uh, inmiddels uh, binnen, ze dus dadelijk uh, in het uh, derde uur. Een mooi stuk Poesie, die Marco meegenomen heeft. Hele grote koffer heeft hij bij zich. Nou, wat loopt die man te slepen? Die loopt te slepen met Poesie. Hij is helemaal buiten adem. Dat wil je niet weten. Nou, zo dadelijk <totstuk> horen we daar meer over. Uiteraard hier bij ZFM. My feet again And every day When I question What you're doing I guess it's just The same again Ooh. I may be a loner But I'm trying To change my ways Hour by hour And I could be The change that you Were looking for Now baby If you give me The power. When I get up gonna break down that door gonna give you one your life now baby Zo zijn we alweer aan het einde van het tweede uur van die programma. Dolly gaat heel snel en zo dadelijk wordt het nog gezelliger. Want Marco is binnen. Hè? Ja, dus, die uh... is er inmiddels. Nou, ja. Ja, we, de lat ligt hoog, Marco. We hebben zo wel over je opzien te scheppen. Dus, uh... ja, <laughs> maar dan, dat dan komt hij, hij met een heel kleintje uit, aan zetten. Ja, een kleintje heeft hij. Maar ja. als die maar wel krachtig is dan. De, de, de, ja? Klein maar fijn. Klein maar fijn. Nou. Ja, okay, okay. Dat horen we zo meteen kort even naar kracht. Kort maar krachtig. Kort maar krachtig. Ja, kort maar krachtig, maar krachtig. gevolgd nou. Echt, sommige dingen hoeven niet lang te duren, hè? Nee, nee. Nou, is... En lang te zijn. Nee. En ook niet lang te zijn, Daar ja. ja, nee. nou, nou ja. Gaan we, gaan we weer lekker bezig met dan? Ja, gaat goed, hè? Nou ja, ja. zo dadelijk dus, uh, Mar Marco, termes... Het uh, ging al die tijd goed, totdat jij binnenkwam. Ja, nee, worden we, worden we een beetje, uh, ja... Dan worden we nerveus. Ja. gaan Ja, waarschijnlijk is dat het. Ja, ja, dan ja dan dan ik de dat zal het ook. zijn. Dan nou, Tessna's tapping us nou, hoor. Olly en Jerry als laatste voor vieren.